Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Trudeau is afgereisd naar het landgoed van de aankomende Amerikaanse president Trump. Verwacht wordt dat Trudeau probeert om te onderhandelen over het plan van Trump... om forse importheffingen op te leggen aan Canada, Mexico en China. Trump kondigde deze week aan dat hij een importheffing van 25% zal opleggen op alle producten. Het Syrische leger heeft alle wegen van en naar Aleppo afgesloten en de regeringstroepen opgedragen zich terug te trekken nu rebellen zijn doorgedrongen tot de stad. De rebellen boekten de afgelopen dagen veel winst in de strijd tegen het leger van president Assad en veroverden in het noorden zeker 50 dorpen. Op sociale media roepen de rebellen de regeringstroepen in Aleppo op zich over te geven. De bekende Belgische tv-presentator en acteur Tom Waas is zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Hij reed afgelopen nacht in een tunnel bij Antwerpen tegen een wegafzetting aan, bevestigt zijn manager tegen de VRT. Hij moest uit de auto worden geknipt en werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zou hij niet meer in levensgevaar zijn. Tom Waas is bekend van de Netflix-serie Undercover en diverse reisprogramma's. Tot zeker vier uur vanmiddag rijden er veel minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht. De bovenleiding bij Duivendrecht is nog niet hersteld. En veel treinen van en naar Utrecht moeten daar langs. Gisterochtend raakte de bovenleiding over een lengte van 600 meter beschadigd. Hoe dat kwam is nog onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail verwachtte dat de treinen vandaag weer volgens de dienstregeling konden rijden. Maar de reparatie kost meer tijd. Het weer geregeld zon, vooral in het oosten, in het westen meer bewolking en vanavond kans op motregen. Het wordt ongeveer 6 graden. Morgen eerst veel zon, maar vanaf de middag meer bewolking met buien bij 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Efergroen van de AWB.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 Burgemeester Polak zei ons vanavond dat een grootscheeps ingrijpen van de politie bij het kraakpand kan worden voorkomen. Ik en lukt dat? En onder andere is er ja een bepaald soort album is destijds uitgekomen met alleen maar vrolijke muziek erop. En daar hebben we het straks onder andere over. Eerst even lekkere muziek hier van Turk Eye Blind. Zal hadden een klein hik in de jaren 90 met dit semi Sonic. I'm packed and I'm holding I'm smiling, She and she goes then She lives for me Says she lives for me, ovation Who own motivation She comes out and she goes down on me And I'll make you smile like a drug for you Do whatever what you wanna do, coming over you Keep on smiling, what we go through One stop to the rhythm that divides you And it's to you like the chorus to the verse Another line like to go to with the cuz coming like a freak so take on the mattress. Net zo lang, we staan als vier plaatjes plaatjes In 1993 zijn ze ontstaan in San Francisco. Dit is een plaatje uit 1997. Dat is heel lang geleden alweer. Maar goed, ze maken nog steeds muziek. En ze hebben nog niet zo lang geleden ook een uh, achtste studioalbum af afgeleverd. Dat klinkt dus niet heel veel, in al die tijden. Maar goed, ze maken nog steeds leuke, leuke, vrolijke popmuziek. Dus dat is wel weer geinig om te weten. Gewoon. Goed, het is uh, alweer tweede Geels Radio programma. En kijken naar. Een in het radioprogramma. We Kijk, geleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja wel, het is 70 jaar geleden. Meteoriet slaat een gat in het dak in de, de VS bij Situ. Nou, ik kan niet uitspreken. Maar goed, het is in de, de VS, er slaat een, een gat in het dak van de boerderij. De steen die naar beneden komt... is een meteoriet van bijna 4 kilo. En het veroorzaakt stuiteren over de grond. En die vrouw lag op de bank. Het was s'avonds, een uur of zes. Die lag op de bank even bij te komen. En die kreeg die steen bovenop een gigantisch blauwe plek. Dat ze nog leefd? Ze leefde nog. En ja. ze heeft de rest van haar leven er wel last van gehad. En ja. De nieren werkten niet goed. Van allerlei dingen. En het grappige is... het was, ja, het was redelijk verontrust. Wat was dat dan? Ze dacht eerst dat het dak ingestort was... En uiteindelijk liet ze het onderzoeken. Het was een meteoriet. En die meteorieten heeft ze uiteindelijk zeg maar nog weer teruggekregen. In de tijd dat die meteoriet onderzocht werd, eh, kregen ze allerlei aanbiedingen. En de prijzen liepen op van die meteoriet tot ruim 5000 dollar. Kon ze van die meteoriet krijgen. Het was vooral omdat het toen veel in het nieuws was. Uiteindelijk kregen ze die meteoriet terug. Na een jaar of twee was de aandacht wat verslapt. Toen kreeg ze nog 25 dollar ervoor. 25? 25 tola. Dan zou ik hem houden. Ja, toen heeft ze me uiteindelijk aan een museum geschonken. Ik dacht, nou, kan ik oh. mezelf nog eens kijken die ik op mijn lichaam heb gekregen. Maar goed van haar erbij. En, uh... Uiteindelijk zijn er heel wat meteorieten naar beneden gekomen. Hè. Er zijn ja. echt van die meteorieten in, uh, in, in Rusland die naar beneden zijn gekomen... met een doorsnede van 17 meter. 17 meter? 17 meter? 17 meter doorsnede. Keer ja. Twee en die uur. dan uiteindelijk exploderen in de dam, dampkring. Maar die krijgen zoveel tegenstand. En dat is dan echt een tnt Explosie van 500 kiloton, wat dan echt geëxplodeerd is en waardoor echt complete bomen zijn ontworteld. En daar zijn oh, eigenlijk duidelijke kan. foto's van. Nou, het is echt wel interessante in materie om te kijken. Ja, die meteorieten, die komen echt, elk jaar komen er wel een paar naar beneden. Soms zien we ze niet en soms zien we ze wel. Dus nou, interessante materie. Dit was op uh, 30 november 1954. Oké, okay, in 2007 houdt dat LAX, dat is het landelijk actiecomité voor, uh, uh, voor scholieren. En het comité was ook met een K geschreven, Daar staat een Laks. En die, die hebben dus een hele grote staking gehouden op het Museumplein Amsterdam... voor meer kwaliteit in plaats van kwantiteit in het onderwijs. En ook tegen de 1040 uren. Uiteindelijk is, uh, hebben ze dus uh, sinds 1 september 2015... hoeft niet elke leerling weer een, na een bepaald aantal uur te volgen... maar minimaal aantal uur voor VMBO, HAVO, VWO. En uh, in vier jaar tijd moet je minimaal 3700 uur onderwijs kunnen volgen. Oh, okay. En in vijf jaar tijd half 4700, et cetera. Maar er zijn nu ook van die stakingen geweest dus omdat ze nu uh, nog maar één jaar mogen dubleren of zo, hè? Ja. Ik ben ook benieuwd hoe dat gaat aflopen. Wat ja, wil je nou? Wil je dan tien jaar doen over een studie van vijf? Ja, maar ze gaan, ze gaan nu innoveren. Innoveren in de, de, in onderwijs. En weet je wat, als men dan meteen we gaan bezuinigen, 2 miljard... dan pakken we die twee dingen tegelijkertijd. Innoveren en bezuinigen. Nou, het is allemaal niet doorgegaan wat ze wilden natuurlijk. Dus nou, het, dat gaan we weer via de zorgverzekering weer terugbetalen. Dus, oh, het, er is fuck. wel weer een, een, een stap gemaakt hier gewoon de zorg. Op en neer gaat het daar. In het onderwijs bedoel je? Ja, in het onderwijs. Sorry. Ja. Ja. Uh, uh, in 1980 was dit te horen. Burgemeester Polak zei ons vanavond dat een grootscheeps ingrijpen van de politie bij het kraakpand kan worden voorkomen als de kraakers alsnog tot overleg bereid zouden zijn. Maar de kans daarop is slechts klein. De gemeente Amsterdam koopt het kraakpand, de grote keizer, op de keizergracht, om het treffen met de kraakbeweging te voorkomen. En ze hadden het in 1978, hadden ze de al gekraakt. En uiteindelijk, het stond al een tijdje leeg. En uiteindelijk hadden ze er een fort van gemaakt. Ze hadden de deuren en ramen dichtgelast. Echt met stalen balken. Gelast, hè? Echt van... dichtgelast. En monotof cocktails hadden ze gemaakt. Echt een gigantische dreiging gingen vanuit. Echt de gemeente dacht dat er echt dodelijke slachtoffers zouden gaan vallen. En uiteindelijk is er ook nog een illegaal gestart. Die was echt voor de krakers met tips en tricks en allemaal zo. We hebben er zoveel van geleerd bij ZFM. Ja, zeker. Ja, ik weet nog dat ik daar was. Maar goed, het was uiteindelijk loszand. Want de krakers gingen in, in, in de gemeente, met de gemeente in, in Conclaaf. En uiteindelijk kwamen er afspraken van hele slappe afspraken. De radiosong moet stoppen. Er, moest, er zou geen geweld komen van politie om ze te ontruimen. En uiteindelijk zijn ze er allemaal als schapen uit vandaan gehaald. Uiteindelijk, wat ze wel gerealiseerd hebben daar... en het duurde lang, hoor, tot ze alles voor elkaar kregen... 15 2 persoonsappartementen, 22 eenheden en er zijn ook woongroepen gerealiseerd. Dus uiteindelijk is het wel weer omgedrukt naar iets waar je kan wonen. In ieder geval. Dat is wel mooi. Maar het was echt een puinbak in Amsterdam in de jaren 80, hoor. Zeker in 1980 was er heel veel geweld tegen de politie hier, vanwege de kraken. Goed, wat nog meer? Ja, wat nog meer. Jazeker. Ik heb. Uh, oh, ik moet even gauw, gauw zoeken hoor. Maar uh, weet je In Almere ontvangen de eerste inwoners de sleutels van hun huizen in het stadsdeel Haven. Dus, okay. dus zo, zo kort uh, bestaat Almere nog maar, hè? Ja, ik weet het. Mijn vader heeft daar kabels ingegraven. Oh, wat en leuk. Pijpen en dan moest je afspreken ergens. Daar moest dan door een weiland iets aangelegd worden. En nou, daar was nog helemaal niks. Maar dat was de nutse aansluiting. Ja, ja. Dat was gewoon alleen maar weiland. Ja, nee. 1988, 1989 hoorden we dit: De Rode Armeenfractie. Ze wil den staat storten En ziet een bloedspoor door het land. Zeker de Rode uh, Armee. ro, Armeen-fractie... Die uiteindelijk uh, door een aanslag op de bankier Alfred Herhausen Hij is directeur van de Duitse Bank. En de aanslag overleeft hij niet. Uh, hij is toen uiteindelijk opgeëist door de Rode Armeen fractie de RAF. En uh, de daders zijn nog nooit kunnen worden achterhaald. Ze hebben het wel opgeëist, maar er zijn geen namen aangekoppeld. Het was natuurlijk uh, Horst Mouler, uh, Gunt Run. Nou goed, ik kan het er niet mee uitspreken. Uiteindelijk komt Erik Mijnhof er ook nog bij, Ilrik Meijenhof komt er ook nog bij. En ze zorgen voor heel veel onrust in Duitsland. De theorie achter de, de RAF is uiteindelijk dat er heel veel bestuurders... uit het nazietijdperk nog steeds in de jaren zeventig actief zijn. En daar zijn ze helemaal klaar mee. En uiteindelijk willen ze daarmee afrekenen. En dat doen ze op een manier dat je denkt, dat is gewoon echt bizar. Gewoon aanslagen plegen, zichzelf verdedigen met gigantische wapens... Uiteindelijk is de, de Rode Almeë-faction uh, ja, dood, doodgezwegen. Uiteindelijk ze, uh, hebben ze zichzelf opgeheven. Maar er, zijn wel heel veel, uh, er is wel heel veel bloed destijds geweest. Oké. Okay. In 1609, Galileo Galilei observeert voor het eerst de maan door een telescoop. En destijds geloofden de meeste wetenschappers dat de maan een gladde bol was. Maar hij ontdekte dus echt dat de maan bergen, kuilen en andere kenmerken had. Net als de aarde. En uh, toen hij zijn telescoop op Jupiter richtte... Toen ontdekte hij ook nog dat Jupiter ook nog een aantal maanden had en zo. Dat dus is het wel wel leuk. Materie. Het grappige is dat het allemaal ontstaan is om namelijk wie was het ook weer? Die uiteindelijk de stoffen wilde bekijken of het wel uh, goed geweven was. En die had oh? uiteindelijk een, een soort loop ontdekt. En met die loop kon hij zeg maar de stoffen van dichtbij bekijken. Oh, die heeft heel veel kwaliteit deze stoffen. En uiteindelijk zijn er andere mensen dit ding verder gaan ontwikkelen. En toen zeggen ze: Nou, we kunnen alles op de aarde wel gaan bekijken. Maar misschien kunnen ze onze, onze loopers naar het heelal bekijken. Ja. En dus, uiteindelijk heeft het allemaal te maken met stoffen die onderzocht moesten worden. En toen ontdekten we hoe klein en kleinzielig we met z'n allen zijn. Ja, er is een mooi film van uh, Charles Eames. Die uiteindelijk eerst inzoomt. Op de aarde en dan van de aarde naar de, de, de, de sterren inzoomen. Oh ja, dan zie je uiteindelijk ja. dat je steeds hoger komt en de, de, de aarde zie je helemaal niet eens meer. Nee, klopt. Een zandkorrel in de woestijn. En uiteindelijk kom je bij de atomen en de kwatsen uit, zeg maar, als je op de aarde inzoomt. Nou goed, iets anders is in 1936. Het Crystal Palace Hotel uh, uh, in Londen brandt volledig af. It oh. is een bizar gezicht als je dat hebt. Ik heb het ergens waar heb ik het? Oh hier. It was originally constructed in 1851 for the Great exhibit of the Works of Industry of All Nations to be held in Hyde Park, London. But instead of clearing a space for the building, the Crystal Palace was simply built over the park, trees and all, kind of like a huge greenhouse. It was so popular that once the exhibit was over, the palace was moved to South London and expanded. It was rebuilt on an almost unimaginable scale. Het was zo gigantisch groot. Het was eigenlijk een glazen kooi over een park heen. Het was uiteindelijk 84 uh, vierkante meter. 84.000 vierkante meter. Het was uit heel veel glas. Je zou denken, wat heeft er dan gebrand als het alleen maar glas en ja. staal is? Maar uiteindelijk Is dat gesprongen of zo? Ja, het is allemaal ingestort. Uiteindelijk, uiteindelijk, in de eerste versie betaalden ze 80.000 pond voor. Hebben 2000 arbeiders aangewerkt, acht maanden gerealiseerd. Uiteindelijk was er een herbouw, en dat kostte toen bij een anderhalf miljoen. Uh, uiteindelijk is het in uh, dus 1936 afgebrand en nooit meer opgebouwd. Er zijn wel plannen over geweest om dat nog een keer te doen. De Chinese groep had er uh, ideeën over in 2013. En die zegt, van, nou, we starten in 2015, we gaan die Crystal Palace weer in ere herstellen. Dus dan buitentuin, eigenlijk binnen dan. Maar het is nooit eigenlijk. Uh, verder ontwikkeld. Nou, ik denk dat het gewoon eens tegen Elon Musk gezegd moet worden. Ja, nou, ik wist niet ik dat het bestond. Ik heb zoveel geld. Ik heb daarin zitten kijken. Het is echt hoor. Echt wat er allemaal te zien was in. Was complete beelden van dinosaurus hadden ze neer. Op ware groot hadden ze neergezet. Het was gigantisch. Allemaal sprak. van kristal. Ja. Eh, nee, dat niet. Maar eh, het huis was wel van, van glas. Het was 9 tot 40 meter hoog. Zo. Goed. Niet normaal. Genoeg geschiedenis? Ja, ik denk het wel. Dan hebben we straks nog de verjaardag voor u klaarstaan. Mm. Zeker niet bij Toepaklijf. We hebben het radio programma wat vol geschiedenis en leuke weetjes. De Strokes, Happy ending. Of niet altijd. De Vijes maken ook dit soort lekkere muziek. Happy ending. Hoi, ik ben. De... Ja, zeker. We kijken naar de verjaardag. I'm sorry I interrupted your birthday party. Uh, uh, thank you. Birthday? Ja, precies. We kijken even naar de verjaardag. En we hebben soms echt verjaardagen. gewerkt. Ik denk, moet je daar nog bij stilstaan. Ik weet niet of je dit ooit nog gezien hebt vroeger. We gaan geen thee drinken. Nee, nee. Nee. We gaan ook niet. Nee. Geen overleg voeren. We Het heeft hebben niks te maken met thee drinken, dit. Dit waren Tom Sawyer en Huckleberry Finn. Dat was een serie in de jaren 70. Ik heb daar heel veel afleveringen voor zitten kijken. En gisteren heb ik ook een fragment zitten kijken. Ik snap er helemaal niks van. Ik dacht, waar heb ik hier naar zitten kijken, in godsnaam? Maar goed, het ging over Mark Twan. is in uh, uh, 1910 overleden. Hij was toen 75. Dus het is echt wel heel wat <lacht> ja. jaartjes geleden dat hij dat hier geboren werd. Maar uiteindelijk heeft hij uh, heel veel boeken geschreven. De lotgenoten van Tom Sawyer. Vervolgens was. De lotgenoten van Huckleberry Finn. Uiteindelijk zijn er altijd tv-series van gemaakt. Look, en die hebben in de jaren 80 of de jaren 70 om eens zitten kijken. Hij wordt beschouwd als een van de Great American Novel Writers. En dat gaat dan over de Amerikaanse ziel die dan beschreven wordt. Dat de Amerikaan in het begin, nou ja, daar woonde, weet je. Op het platteland. Er waren geen wegen. Het was echt helemaal in zo'n hutje wonen. En dat kon hij heel goed beschrijven. En dat kwam onder andere ook omdat hij namelijk ooit met zijn broer twee weken lang in een huifkar... Pots, pots, koets heeft rondgereden in Amerika. Alle ervaringen heeft opgedaan. Zelfs ook nog mijn werker geweest, wat niet helemaal lukte. Daar is hij gaan schrijven. Had contacten met heel veel presidenten van Amerika. Met echte high society. Maar toch had hij het contact met de burger, waardoor hij heel mooie verhalen kon schrijven. En uiteindelijk, hij kwam uit een, uit een gezin wat heel veel ellende heeft meegemaakt. Hij was een van zeven kinderen. En drie van die kinderen hebben de kindertijd over, uh, overleefd. De rest is allemaal gestorven op. Driejarige leeftijd, negenjarige leeftijd, noem het allemaal op. Dus hij had heel veel informatie om boeken te schrijven. En het mooie van Tom Sawyer vind ik eigenlijk dit. Dat is een stuk uh, muziek van Rush. En dan denk ik, oh ja, zo kan je het toch weer een beetje wild maken. Goed, het ging over Mark Twain, die uh, ja, geboren zou zijn geweest in 1835. Echt, wacht. Een tijdje geleden. Vertel. Wat ja, jij een verjaardag? Ja, zeker. Uh, Billy Idol is vandaag jarig. Oh, even, even dit, hè? Billy Idol. Yeah. Ja. Vertel. Wat ja. er meer te vertellen? <laughs> wat er nog meer over hem van ja? te vertellen? Ja. Nou, dit gek is, want ik heb hem dus uh, uh, uh, gekopieerd ergens in, en hij zei het is... Uh, hij wordt 69 vandaag. Ja, 70 zijn levensjaar gaat in. En uh, ja, ik heb toch wel uh, leuke muziek van hem gehoord. Maar ik denk, jij hebt wel een paar van zijn muziekjes. Uh... Ja, die liet ik net horen. Ja. Rebel Yell en ook dit is van hem. Fijne. Uh... Gewoon lekkere bietjes. Hoewel de meeste vrouwen misschien toch komen op deze plaat. hè? Ja, geweldig. Hij heet eigenlijk William... Michael Albert Brad. En hij heeft in Susie in de benches gezeten. Ja, en hij heeft uh, allerlei dingen... Nou ja, hij komt echt naar de punk scene vandaan. En uiteindelijk ging hij uh, solo. Hij heeft in 1993 een album afgeleverd. Dat, uh, dat heette Cyberpunk, kwam het uh, album uit. En dat werd niet zo goed ontvangen. En dan was hij zo dramatisch over dat hij bijna geodeerd is. Hij lag op de grond. Oh, oh, oh ik zie het allemaal niet zo zitten. Dat is nu 31 jaar geleden dat hij bijna geodiert heeft. Maar goed, hij is nu nog steeds still going strong. Het laatste concert, uitverkochte concert in Nederland... dat was in 2005, dat is wel even geleden. Dat is bijna 20 jaar geleden. Jim. Billy Idol, kom op, joh. Ja, hij... Ga nog even rocken hier in Nederland? Doe nog even wat. Ja. Ja. En vandaag is ook uh, jarig Benjamin Edward Stiller. Ben, ben Stiller, Stiller, ja. Yes. Heel erg bekend natuurlijk... Uh, van allerlei films, ook van Meet the Parents en zo. En uh, hij is, zijn stem wordt ook veel gebruikt in, uh, ja, ja, ja, ja. in uh, uh, tekenfilms. Heeft iets, hij heeft iets uh, ontwapenends iets ja. in zich. Dat is altijd wel goed voor een tekenfilm. June Pointer zou jarig zijn geweest, maar overleed in negen, 2006. Toen was ze, zeven, nee, 52 was ze toen. Dat is echt niet zo heel erg oud. Ze was samen met Bonnie Pointer... Waar ze uh, iets begonnen. En Bonnie Pointer, uh, ja, die kent ook van de Pointer Sisters. In het begin was het nog een Pointer Sisters. In het begin was het eigenlijk. Was het de. Hoe noem je het ook weer? Was het. A, nee, was het Pointer A Pair. Omdat Ik denk aan een Pointer Sisters, maar dat is heel wat anders. Pointer A Pair was het in het begin. Later kwamen er twee anderen, Ruts en Anita Pointer, bij. En toen werd het de Pointer Sisters. Maar uiteindelijk is ze daar ah. wel ingebleven tot 1983. Toen heeft ze zelf allerlei muziek gemaakt, zoals dit. Hier is dan een kuffer. Dit is ook van haar. Die is dan toch hier ooit opgepakt geweest in 2004 met cocaïne in haar bezit. En uiteindelijk moest ze in een instituut helemaal uh, ja, afkikken. En uiteindelijk, ja, dit heeft ze eigenlijk nooit, er is er geen onderdeel van geweest van deze plaat. Op de leuke is dit hoor, gelijk niet goed. Ja. Goed, de <laughs> basistekst die ik altijd hoor op zo'n avond. Oh, maar goed. Oh ja, zo so uh, leuk. Ja, uiteindelijk is ze overleden in 2006. Ja, het is bizar. Ze had toen kanker. Had niks te maken met drugsgebruik. Dus dat is wel goed om te ja. melden. Vertel. Oké. Okay. Had jij deze meneer al gehad? Nee. Chucky Otis. Dit is de Amerikaanse singer, songwriter, muziekproducent en multi-instrumental. Maar hij heeft dus ook wel ge geschreven voor uh, het Frank zappa album Hot Red. Oh ja. En uh, hij had ook een album met Al Cooper. En uh, ja, het is ook wel, uh, ja, er is niet een hele lange disco iets van hem, maar hij heeft wel veel betekend in de muziek. Snookie, wat is. Hij leeft nog steeds? Ja, hij leeft nog steeds. Ja. Al, hij is niet zo heel erg oud, trouwens, 53. Want ook allemaal weer mee, natuurlijk. Hij is Goed. 71 geworden vandaag. Vandaag wordt ze 56 Desray en de plaat konden wij wel, wel uitkotten, gewoon. Oh, all life. All life. Die bleef ook maar in die lijstjes aan. All all Dat was in 1998. Oh, oh, de doorbraak kwam in 1994, ja, dat is echt 30 jaar geleden. Uh, you Got to Be. En uh, dat is veel gedraaid. En uiteindelijk kwam ze ook nog in contact met Terence Strand Darby. En daar maakten ze samen nog een plaat mee. Dat was uh, uh, deze plaat. Delicate. Lekker. Echt, echt. Leuke album ook van uh, Terence Strand Darby. Nu zingt zij, zeg maar. De tekst niet heel erg sterk. Maar het is weer uit München, uh, Desiree, ja. dus 56. Haar laatste werk stamt uit 2019, dus ze is nog steeds wel muziek aan het maken. Maar ja. het is nog niet zo heel erg oud. Maar ik vind het ook altijd wel een uh, uh, idee van, goh, zit een, een nummer in de top 2000? Zo niet, dan, uh, dan, dan is hij een beetje vergeten. En de laatste keer dus dat dat nummer live ja? in de top 2000 stond, was 20 jaar geleden. Oh, echt waar? Maar het is wel een prettig, een prettig uh, in het gehoor liggend nummer. Jazeker. Uh, Got to be vond ik eigenlijk nog wel weer grappig. Was, was Got to be, maar ik niet meer. Ja. Goed, Gordon Liddy zou jarig zijn geweest. Gordon Liddy, die Ikea van... Uh, hij, je moet als eerst even zeggen, wat wie is Gordon Liddy? Gordon Liddy was een radiopresentator, acteur, chef en crimineel. Zo, hij is echt een breed... Uh, ja, gast. Hij was eigenlijk chef van Nixon. Hij speelde een heel belangrijke rol in het Watergate-schandaal. Hij is veroordeeld voor inbraak en illegaal aftappen van de tegenpartij van Nixon. Hij is echt een groot onderdeel geweest van. Dus uiteindelijk wat er gebeurde daar in Watergate. Uiteindelijk is hij zeg maar ontslagen en heeft hij vier jaar lang in de gevangenis gezeten. Daar kwam hij uit vandaan. En toen uiteindelijk is hij zeg maar gaan, gaan, gaan werken voor een radiostation. Ik had daar nog een fragment voor. Kijk waar ik de godsnaam dat neergezet heb. Ik heb soms ook zoveel fragmenten neergezet. Nou goed, Hij was een heel bekende radiopresentator. Hij overleed in 2021. Toen was hij, een, nee, nee, was hij 90 jaar oud. Dus hij heeft echt heel veel betekend voor de radiowereld. Hij heeft heel veel uh, echt spraakmakende radio gemaakt. En dan hebben we het over Gordon Liddy. The G. Gordon Liddy Show. And we're back here in Radio Free DC. The G. Gordon Liddy Show. With me is Guy Martin, contributing editor to Esquire Magazine. Back there, John. John Pop will tell you how to do that. Oh, he's to love that. Echt, zo'n Amerikaanse radiostation. Uh, stem heeft hij echt begrepen. Uiteindelijk heeft hij uh, uh, geluk gehad dat Jimmy Carter aan uh, de macht kwam destijds. Want die heeft namelijk die 20 jaar zelf die hij had gekregen, uh, uh, eraf gehaald. En dan kon hij maar 4 jaar zitten. Dus dat is ook weer. Relaxed. Gordon Lee. Goed. Jij als laatste nog eentje? Ja, en Roger Glover. Die heb jij nog niet genoemd. hè? Maar nee, die is heel bekend van dit Love is All. Ja. En die staat dus inderdaad nog steeds in de top 2000. Maar oorspronkelijk uh, zat hij, uh, was hij bassist uh, van de hard rock band Deep Purple. Oh ja. Apart, hè? Ja, Deep Purple. Nou, die heb ik hier. Ja, natuurlijk deze. One more rainy day. One more rainy day. Niemand denkt, is dit Deep Purple? Ja, dit was in die tijd dat hij erin zat. Later is hij een tijdje uit geweest. En toen kreeg je natuurlijk onder andere deze platen. Echt boerenrock was dat. Ja. Smoke on the border. Maar waar hij door echt heel bekend is geworden... is natuurlijk door dit, hè? Ja. Het was de muzikale bewerking van een kinderboek... The Butterfly Ball and the Grasshopper. Ja, geweldig, geweldig filmpje, hè? Het was eigenlijk uh, nog niet een echte uh, tekenfilm, maar het was een promotiefilmpje. Een echte voorloper van de videoclip. En dit, die heeft echt veroorzaakt dat het zo'n hit werd. Maar het leuke is ook, hij was ook redelijk succesvol aan het werk als producer. Onder andere van de groep Nazareth. Met ja, Love Hurts. Ja, een rainbow. Ja. Uiteindelijk is hij uh, sinds 1984 weer bij die Purple aan het werk. En ik had toch bij die Purple nog even zitten kijken of ze nog actief zijn. Ze zijn nog steeds actief. Pas geleden is er wel iemand weer, die is overleden geloof ik, maar hij is... Ah. 81 geworden, hè? Ja. Mick Jagger. een oude rocker. Je, hij is Wat? er is nog eentje. Zo, rockt nog steeds. Goed, dat is over de verjaardag ja. straks misschien nog een twaalden. Oh ja, deze plaat begint meteen, moet ik altijd even realiseren. Goed, een nieuwe plaat van Wallace... samen met Albert Hammond Jr. Hammond Jr. Salesman Kenbaar, de gitaar van Albert Hammond. Dat is de toevoeging aan deze plaat. Welles, Wallace Hanna Wanda Nabi. Sorry voor mijn uitspraak. Ja, en uh, dit is een uh, vrouw. Even uh, uh, kijken hoor, hoe lang ze al actief is. Even kijken, want het zijn ze ook van die beginners. Ze is 26 en maakt muziek vanaf 2017. En dit is haar laatste plaat die ze uit heeft gebracht. Ik vind het wel grappig. Op een of andere manier heeft ze dus contact gekregen met uh, Albert Hammond. En dat is niet onverdienstelijk. Leuk hoor, die plaat. Goed, het is de tijd voor de Zandvoortse bericht alweer. We zitten alweer om uh, ruim half negen en dan krijgen we dit natuurlijk: Toeback leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zes tips voor het aanleggen van een groen dak: <laughs> geen dakpannen, geen dakbedekkingen, maar gewoon zeden op je dak. Het is onderhoudsvriendelijk. En dan zeggen ze uiteindelijk, en dan zijn er nog een paar dingen waar je op moet uh, letten: het kan wat zwaarig worden kan het niet een beetje lekken ook? Anders vocht dat in het dak blijft zitten. Ja, dat hoort erbij. Maar goed, ah. nee, het, het kan flink meer gewicht hebben. Dus bij twijfel laat het even berekenen. Ik weet mensen met een nou, redelijk doorgezakt dak. Dat je denkt van, ja leuk dat sedum. Maar ik zie dat die daar. Ja, maar het kan wel hoor. Ja, nou ik vind het ook een beetje lelijk. Goed, zelf doen bespaart heel veel. Dus kijk even op YouTube naar filmpjes. Kijk ook naar filmpjes dat het fout gaat. Misschien is dat ook nog wel leerzaam. Heb jij ook zo'n zenemdak op je buitenhuisje? Nee, ik Je het altijd armoedig. Je buitenhuis. Oh. Ja, ik weet niet. Ik heb dat ooit geleerd. Bij mijn oma was ook zo'n dak. En daar zat een heel veel vuil tussen die steentjes. Dat vond ik al zo armoedig. En sindsdien vind ik groen op daken. Ik moet dat... Dat is mijn ding, hoor. Ik moet daar echt uh, vanaf. Alles moet geasporteerd. Alles moet... Uh... Geen groen. Nee, nou ja. Dat komt wel weer bij ja. mij, denk ik. En bedrijf... Uh, als je een bedrijf wil uh, daarvoor inschakelen... moet je even kijken naar het groene keur... En Stichting Bouw Research heeft daar richtlijnen voor. En dan kan je kijken of ze het allemaal volgens de regels doen. Want sommige zijn wel. Die, ik ken ook wel eens even een verandertje bouwen. Mag een ding. Mag een. Maar controleer elke dag of de afvoer niet verstopt is. En het kan ook prima met zonnepanelen. Even wat tips voor het groen op het dak. Heel goed. Uh, de de uh, Niek Meijer vrijwilligersprijs is uitgereikt weer dit jaar. En hij is dit jaar gewonnen. De winnaar is Thomas de Jong, onze collega. Die ken ik wel, ja. Ja, hij kreeg de bokaal in de raadzaal uitgereikt door uh, burgemeester David Molenburg. En, en de winnaar van vorig jaar, Dini Maarten Fransen, heeft, uh, hij heeft haar de bokaal ook overhandigd. Er waren veertien genomineerden. Zelfs Gerry Rutte zat erbij. Die was ook bij de radio. Die is helaas niet geworden. Oh nee, zij zit in de jury. Dat oh, okay. zeg ik nou toch? Maar <laughs> ja. Na een korte nazit zijn de vrijwilligers naar de Blauwe tram verhuisd. Want daar was toch ook een bijeenkomst voor vrijwilligers door de stichting Gebroeder Schumacher. Oké. Okay. Dus bleef nog lang. Onrustig in Zandvoort. Ja. Nieuw Riool. Ja, die gast is gewoon bedreven. Als hij als komt in de studio, is het altijd zo vrolijk. Weet je? Als altijd, hij maakt ook best wel mee langs de kant van de weg. Want hij is natuurlijk... Ja. Hij uh, moet de wegen controleren. en Dan kan je dus ongelukken tegenkomen. En dan moet je hij is op alles. zeer jonge leeftijd begonnen bij de radio. Hij was volgens mij tien of elf. Ja, ik weet nog wel. Een heel klein jochie kom hij dan. Ja, en dan had je een nou programma. Je... En dit wordt nu herhaald. Ja? En, dan, en Thomas, en dan hoor je echt zo'n kinderstemmetje. Echt zo schattig. Dus <laughs> wordt dat nu nog herhaald? Ja, sommige dingen, uh, interviews met uh, oude zandwoorders. Oké. Okay. Dus, uh... Ja, ja. Goed, Nieuw riool houdt uh, regen beter vast. Dus een insteek van een masterplan. Nieuw Noord, uh, ja, het afgelopen mei is het project gestart. En Bart van Vlies vertelt erover. Tussen de flats van de Verzand en de Helm, in de Kees-Ommersenstraat, uh, halen ze de stenen eruit. Uh, er worden, uh, worden kuilen gegraven in de greppels. Uh, en uiteindelijk komen er groen in. En uiteindelijk, is er dan heel veel water valt, dan blijft het daarin staan. In plaats van dat meteen naar naar de rial stroomt. Dus op die manier heb je dus een reserve. In plaats van dat je uiteindelijk die hele rial overbelast... blijft het daar een tijdje in staan en dan loopt het langzaam weg. Dus het, het moet uiteindelijk klaar zijn in 2027. Het, echt, het moet groener in Zandvoort, maar het moet ook dus regenbestendig zijn. Ik vind het een uh, mooi, mooi plan hier. Jazeker. Uh, afgelopen vrijdag, gisteren, heeft Kok Zwemmer... Tijdens een druk bezocht de afscheidsreceptie. Na 39 jaar trouwdienst als beheerder van de Corver Sporthal. maar ook, ook nog uh, de Pelikaanhal aan, aan de Molenstraat. Uh, en heeft hij uh, afscheid genomen. Uh, hij heeft een zilveren speld uitgereikt gekregen. door uh, wethouder en lokale burgemeester Lars Carré. Dat is een hele hoge onderscheiding van de gemeente. En uh, in een toespraak van Hans Rijmers van de stichting. werd de Zwemmer geroemd om zijn toewijding. Of het nou ging om de passer Malam, het klaarzetten van de sportattributen... tot de opvang van vluchtelingen zelfs toen in tijd in die sporthal. Dus nou, we wensen je een fijn pensioen toe, Cor. Zeker, recarianten van de zandvoerder zijn nog steeds strijdbaar. Het is een documentaire, hij is pas geleden geweest, 19 november op de NPO 1. Dus kijk hem even terug als je denkt, oh, heb ik dat gemist? Op de Barricari heet dat en Filan, Filan Ekis heeft zich daar uh, druk om gemaakt... En uiteindelijk uh, ja, er moeten natuurlijk hier uh, villa's komen. Uh, uh, van die uh, recreatie-villa's. 250 of zo, weet ik hoeveel er moeten komen. Uiteindelijk wordt aan alle kanten wordt tegengewerkt. Omdat de echte fanatiekelingen die op de camping staan... vinden gewoon dat ze een plekje moeten behouden. Je hebt al een paar keer gezegd uh, tegen paar, hun is gezegd... Uh, opkrassen, het is klaar. Je mag niet meer hier komen. Het wordt allemaal veranderd. En de wet is destijds in 2011 en 2013 aangepast... Ze hadden destijds, toen ze hier kwamen ooit, jaren geleden, beloofd... Nee, je kan je de rest van je leven gewoon komen. Maar de wet hebben ze aangepast. Dus nu mogen ze deze uh, verandering gaan doen op het, uh, op het park. En nou ja, daar gaan ze nog steeds uh, bij, uh, in geweer. Dus ze pakken alles aan. Weet je, de kapvergunningen moeten worden aangepakt. Uh, aange worden aangevraagd. Proberen ze tegen te werken. Elke stap die dus deze organisatie uh, uh, doet... Proberen ze tegen te werken omdat ze vinden dat de familiecamping in zand moet blijven. Ja, maar waar kan je nog gewoon een tent op zetten? Ja. Ja. Naal de veld misschien. Maar ja, dan moet je wel listen zeggen van de padvinderij. Ja, maar goed, aan kouding. de ene kant denk ik... Ja, als de wet verandert, wordt het wel heel lastig hoor. Ja, dat zeker. Denk ik, gegeven, ja, als de wet zo is, dan moet je erbij neerleggen. Maar goed, ik, sorry hoor, sorry dat ik dit zeg. Ja. Want ik bedoel, uh, er zit heel veel pijn... en heel veel uh, ja, leuke contacten die mensen daar gedaan. Sommige mensen komen al 30 jaar geloof ik, Ja, jaar, mensen hebben elkaar leren kennen. En hun ja. kinderen staan er ook. Ja. Uh, er is in Haarlem een, een tentoonstelling... die heet, uh, een die heet Stop Femicide. En uh, het is een misconcept... dat mensen bij wie... Uh, uh, ...geen geweld meemaken... ...dat ze denken dat uh, de mensen zo uit de situatie kunnen stappen. En die expositie die is geopend uh, op het Orange the World-dag. Daarom heeft Stantwoord ook uh, uh, een dag uh, oranje lichter aangehad... ...bij oh, ja. de Fontein, oh, ja. Ja. Ja. Orange the World. Maar het is een wereldwijde campagne tegen geweld tegen meisjes en vrouwen. Want het schijnt dus echt wel dat elke acht tot tien dagen wordt er een vrouw vermoord. Over de hele wereld dan? ja. Nee, in Nederland. In Nederland? Alleen? In Nederland gewoon, ja. ja, ja. Huh? En de komende weken vraagt de gemeente Haarlem en Zandvoort dus ook extra aandacht voor het onderwerp. Maar het is ook belangrijk om daarna bezig te blijven. Want... Maar, sorry, maar ik, ja, ik durf daar niet te vragen als man zijn. Maar, uh, om hoeveel, de, hoeveel mannen worden er? Ja, dat wil ik ook weten. Ik denk dat het in verhouding waarschijnlijk een klein percentage is. Maar de meeste moorden, uh, mensen die vermoord worden, over het algemeen het zijn meestal uh, uh, de dingen tussen mannen. Maar dit is dus gewoon dat mannen de baas willen zijn. Niet uit kunnen staan dat een vrouw weg wil. En, uh... Ik wil het niet goed praten. Maar ik wil toch cijfers erover hebben. Cijfers? Ja, ik ja cijfers. Nou. Ik wil echt horen. Wat denk ik dan? dan kan ik het ook een beetje in perspectief. Want ik bedoel, je, hebt, je hebt twee soorten. Man en vrouw. Maar ik denk, begin is om naar die tentoonstelling te gaan. Ja, dat dus doe dat eerst. Die is eerst dus uh, op de, in de Kruisstraat in yeah? Haarlem. En uh, ga gewoon daar eens kijken. En dan uh, kan je daar misschien de cijfers even vragen. Dat is misschien goed. Ja, sorry dat ik dat doe, maar ik kom echt uit de vrouwenwereld. Thuis heb ik twee vrouwen die best wel dominant zijn. En ik werk ook alleen maar met vrouwen. Die allemaal dominant zijn. Nee hoor, dat toch ah, niet. Het is dus het oude gebouw van Jan Sikkers aan de Kruisstraat in Haarlem. Dus, Tot en okay. met 13 december. Goed, ik draai nu een plaat dat je denkt... Ongelooflijk. Maar goed, toch draai ik hem even. Het is namelijk op te vinden van de... The Black Keys, the Ohio Players... With, um, with the band... Een bek is erbij. A the green, yeah. a cup full of sand. Een beetje rustige muziek om wakker te worden. Dat kan je verwachten bij Toebak Leef. I'm with the band. Yes, Beck. Beck Hansen weet je wel. van I'm a loser baby. Want je kill me. Nou, als we toch over moord en doodslag hebben. Ja, ik als de man zijn die in een vrouwenwereld leeft. Uh, ik vind dat, uh, ja, dat gedoe over dat de vrouwen slachtoffer zijn voor mannengeweld. Ja, ik kan me niks meer voorstellen. Want ik heb er helemaal niet mee te maken. Omdat ik zit aan de andere kant natuurlijk. Maar het is natuurlijk echt wel. Ik kan het niet ontkennen. Maar ik was toch nieuwsgierig naar de cijfers. Er werden vorig jaar 84 mannen en 41 vrouwen om het leven gebracht. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek vandaag. In 2022 werden er 107 Nederlanders vermoord. Nou goed, uiteindelijk uh, is dat toch heel iets anders dan. Krijg ik toch weer even een heel ander beeld. Jij zegt van om de zoveel tijd wordt een vrouw vermoord. Hey, hey, op één, uh, er wordt één vrouw vermoord uh, rond de 8 à 10 dagen. Dus, uh... Dat okay. zijn drie, vier per maand, zeg maar. Ja, oké. Okay. En dan 84 mannen. Ja, ja maar ik denk vermoord. Maar ook hoeveel mannen er ook op het leven komen. Denk ik door onderlinge geschillen. En uh, door die explosieven en zo. Ben je dan vermoord? Oh, nee, dat, dat geldt wel niet. Doden, hoe, nee, nee. Uh, hoeveel dat doden? Dat doen ze zelf. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. ja, ik weet het. Er is wel iets tussen. Je ja, hebt een relatie. Ja, we hadden pas geleden in de, in de straat ook. Was er ook een geschil. Dat was echt troost tussen twee mannen. Dat was een drugscrimineeltje en zijn broer. En die kreeg uiteindelijk een mes tussen zijn ribben. Hij heeft het wel overleefd. Maar goed, je hebt het misschien wel thuisgelezen in de klant. Goed. Gezellige buurt waar ik vandaan kom. Ja, zeker. Zeker. Vertel, wat heb je nog meer? Wat heb ik nog meer? Ja, ik heb nog wel wat. Ja? Dat er... Bij, nee, nee, die heb ik al gehad gewoon. Een man uit de... Nee, die heb ik ook al gehad. Nee, ik heb anders nog wel een dingetje... Ernstig, heb... hè? Ja, geef niet. Ik heb nog heel veel nieuws hier liggen. In 1979 kwam hij uit. En dan heb ik het over The Wall van Pink Floyd. En ik heb het album helemaal plat gedraaid. Gewoon. Er zijn 30 miljoen albums verkocht. En dat is echt het best verkochte album aller tijden. En op het album stond natuurlijk... Ja, we know niet. En nou, dat weet ik allemaal wel. Lekker boeien. Dat nummer kan ik echt... Uh, maar goed, dat hoef ik ook niet meer te horen. Maar er staan nummers op het album die hey, echt toch meer doe je. echt wat moois zijn. Snijden. Ja, door je ziet. snijden. Wat is dit mooi? Het gaat over een man die zwaar depressief is, eh, die echt dat niet zo getroffen heeft in het leven. En dat hoor je ook overal. ...krijg het toch altijd een beetje kippenvel van, van dit? Ook het gitaarwerk van David Gilmour was duidelijk te horen. Comfort the Dat is een van de mooie stukken op het album The Wall. En het grappige is, het idee voor The Wall uh, kwam door een incident. Toen waren ze bezig met een tour, In The Flash. Dat ging over het album The Animals, dat was de eerder uitbrachten. En dat was, uh, ja, uiteindelijk was Roger Waters dicht bij het publiek... ...spugde een fan in zijn gezicht... En was eigenlijk helemaal de grip op de realiteit kwijt. Hij bood zijn excuus aan aan het publiek. En zei toen dat er een soort muur was tussen hem en het publiek. En dat is eigenlijk het zaadje geweest om de wol dus te maken. Uiteindelijk oh. is er een film van gemaakt. En daar heeft natuurlijk, weet uh, uh, weet hij ook weer, die man van uh, I Don't Like Mondays. Hij heeft daar de rol in gespeeld. En uh, nou goed, uh, uiteindelijk hebben ze de, de, de wol een paar keer op, uh, opgevoerd. Helemaal met echt een muur van kartonnen dozen. En het laatste echt bekende optreden was natuurlijk bij de Berlijnse muur. Op 21 juli 1990 uh, traden toen heel veel bekende artiesten mee op. En uiteindelijk was dat op een nieuw stukje Niemandsland uh, bij Berlijn. En dat was zeer, uh, ja, zeer mooi. Toepasselijk. Heel toepasselijk ook. Ja, de muur moet naar beneden. Goed, ja. dat ging over de wol. Ja, je had het nog over dat, iemand, dat, dat hij dus iemand in het gezicht spuwde... Ja? Er is nou iets heel vervelends hier in Zandvoort aan, aan de gang. Dat uh, mensen die, die fietsen over uh, het fietspad langs de uh, ja, En dan zijn er gewoon van die gasten op e-bikes of wat dan ook. Of op die uh, fatbikes. Ja. En die spiegen gewoon uh, uh, jonge kinderen in hun gezicht. Huh? Die voelen zich helemaal niet veilig en zo. Dus uh, we houden het in de gaten allemaal. Want, uh, maar ik, ik, ik, het is echt, Dat is nu ja. Ja, maar, er zit geen wol tussen. <laughs> nee, nee, maar ik bedoel, het is wel een maf iets. Gewoon. Ja, denk maar dat... ik heb ook gehoord dat op het visserspad naar een Haarlem... Ja. Dat, uh, dat ook mensen gewoon fietsen. En dat dan de gasten op vetbikes, die zijn natuurlijk uh, best wel snel. Ja. En die geeft dan gewoon een trap tegen zo'n fiets... waardoor zo'n fietser omvalt en dan rijdt de keihard door. Ja. En dan denk ik, van, wat is dat voor geweld, uh, zinloos geweld en waarom? Nou, ik, je ik... gaat iets nuttigs doen, weet je. Ik... Ja, er zal het weer een doen. dat ga je eens nuttig doen. Maar ik snap het ook wel, die gast is. Ver Vervelend is gestierlijk op die fiets. Ja, en er wordt een telefoon ook nog afgepakt straks. Ja. Oh, ook dat nog? Het is, het is eigenlijk. Ik zie het Pas geleden zag ik weer een, een, een collega van mij op zo'n fatbike aankomen. Het, het ziet er niet uit, hè? een volwassene op zo'n kinderfiets. Ja, het ja. is gewoon echt een ja. hele grote kinderfiets. Want ze dus zitten ook heel laag volgens ja. mij, hè? Waardoor die knietjes omhoog. Ja, die knietjes gaan omhoog. Ja, ja. Je denkt, well, is je niet een beetje te klein voor die fiets? Maar ja. je hoeft niet echt de trappen. Dus het is ook een beetje chenant. Dus omdat het chenant is. Ga je op je mobiel en dan denk je: denkt, Ja, maar ik ben ook heel belangrijke dingen. Doe op mijn mobiel. Oh, doe ik al even tussendoor en zo. Ik heb druk, druk, druk. Dus ja, het is een kneuzevies, jongens. Ja. Doe hem weg. En daarom doen we nu dit nummer: Love is All. Oh ja, dat doet. Dus Jan de Keus. Ik wil nog weinig gewoon naar hem. maar dat gaan we niet doen. Goed, Jan. Zeker. Ik kikker met de gitaar. 81 wordt hij vandaag. Roger Glover. En hij staat dus ook in Deep Purple. Maar maakte ook dit. En het was toen wel like, nou, een promotiefilmpje voor uh, een of ander boek. Wat ze hadden, ge, uh, hadden ze gemaakt. En uh, nou goed. Het dus is alles. een hele grote hits. En iedereen moet het ja. omarmen, Iedereen moet denken. Ja dat is ook zo. Liefde is de omlossing van alles natuurlijk. Eigenlijk was er altijd nog één verjaardag gestaan. Ik denk van ik was altijd wel nieuwsgierig naar de, de, de, de, de house scene. En vandaag Steve Oeki is jarig. Hij is bekend van onder andere dit. Soms word ik altijd getriggerd door die muziek die van boven komt. Mijn uh, zoon gaat dan van die housefeesten. Dan denk ik, oh, dit is wel lekker dit. Gewoon even lekker weet je, van die metaalgeluiden gewoon. Hij wordt vandaag 47 op zijn 19e. Begon hij al met het eigen platenlabel, dat was uh, 2096. En hij begon eerst uh, hard funk uit te brengen. Uiteindelijk deed hij de Klaxon, Teenage Riot, allemaal echt rockmuziek. En uiteindelijk begon hij zelf met muziek. En dat is, dit is zijn muziek. Hij staat bekend om het feit dat hij tijdens optredens, dat is echt massaal, hè? duizenden mensen staan daar gewoon eh, te, te houden. dat hij ook nog even de taart in de in het publiek gooit. Oh. Helemaal gek van slapstick, denk ik dan altijd. Ja. Misschien ooit gezien bij zijn oma, die slapstick filmpjes, ja, de jaren 20 en 30. Of zo, maar hij is er gek van, en er zijn zoveel filmpjes van dat hij dus taart, echt heel grote stukken taart het publiek inwerpt. En mensen ontvangen ze gewoon, die staan gewoon klaar. Gooi maar! En, Mond open? Ja, zoiets. Oh, lekker. Deze Steve Aoki, en uh, hij is een een DJ en, uh, ja, uit een house scene. Goed. Oh. Nou, de, de kerst komt eraan. Weet je het met deze muziek op de achtergrond? Ja, dat red ik wel. <laughs> Want ik raak daar heel veel in kerstfeer. Maar <laughs> het is dus zo dat het jaarlijkse kerstfeest bij de schaapskooi ja? in het natuurgebied Heidestein. Je kerstsfeer, wacht joh, daar kan ik wel echt wat beter ja? achter doen. Ja. Maar dat is dus, uh, was altijd op de Utrechtse heuvelrug Gaat niet door. Ah, nee. Want Utrecht landschap heeft dit besluit genomen... op advies van de provincie. Want uh, er zijn verschillende incidenten geweest met wolven. Oh, ja. En uh, ze hebben dus dringend geadviseerd... om de bossen niet in te gaan met jonge kinderen en loslopende honden. En het organiseren op een andere locatie is helaas niet haalbaar. Maar ja, ik kan jullie wel vertellen dat uh, uh, 13 december... Over nog geen twee weken, ja. dan, uh, dan, dan kom, er komt die grote kerstmarkt in Haarlem. En ik moet dus die vrijdag dus meehelpen. Ik moet dus echt afgrijzelijk om tien voor half zeven de trein hebben. <laughs> en dan ben ik een, een telefoonmember uh, om uh, te zorgen dat alles in kan en kruiken gaat. Om het, de markt op te bouwen. Okay. En dat vind ik wel heel leuk om op die manier uh, bezig te zijn. onderdeel te zijn. Uh, ja, en uh, dan hoef ik niet, kan ik toch vrijdag hier komen. In een, of zaterdag. En dan ben ik toch uh, welwillend. Ja. Maar uh, de vergunningsaanvraag wordt voorbereid. Om de wolvenroedel op de Utrechtse heuvelrug te kunnen vangen. Verdoven en zenderen. En dan hopen ze dat, dat de dader gelijk gepakt kan worden natuurlijk. Hè? Ja. Volgen. Ja, precies. Ja. Ik, het lijkt me een goed idee om die wolven gewoon te pakken. Ik ben ja. er allemaal voor. Ik bedoel, ja, maar leg, leg er gewoon ergens wat vlees neer. Wat gewoon met een zwaar verdovend middel. En dan heb je gelijk een hele roedel te pakken Ik ben maar. voor. Ja. Voor vangen, zeker. <laughs> zeker. Het is allemaal paintball hè. Ja, ja we gaan gewoon paintballen. Lekker. Oh nee, sorry, ik heb er andere patroon in gedaan. Oh, oh, oh, oh, wat een slagveld. Helemaal oh. niet goed. Daar, nou, wacht even. Al even dat, door. Al dat bloed. Ja, sorry. Ook verkeerd. Nou goed. Ja, vandaag in de krant, in Scherpenzeel, wordt sinds twee weken regelmatig een wolf gesignaleerd. En dinsdag werd een wandelaar zelfs aangevallen. Het dier. Uh, kreeg een trap, want namelijk was daar een man, Hans. Hij wilde ze echt de naam niet geven, want hij is bang dat er heel veel wolvenlief, wolvenliefhebbers naar hem toe komen. Hij was daar aan het wandelen met zijn hondje. En uiteindelijk kwam er zomaar uit de struiken van een wolf. Hij pakte zijn hond in zijn lurven en hij wist de, de, de wolf met een flinke trap op zijn bek los te krijgen. En uiteindelijk, die wolf zette het op loop, maar kwam eigenlijk naar hem toe. Uiteindelijk wist hij hem af te leiden, gaf hem nog een trap. Het kostte heel veel moeite om die wolf eigenlijk gewoon weg te krijgen... En uiteindelijk zegt hij van ja, ik, ik ga nu heel goed nadenken. Wanneer ik daar naartoe ga. Een bepaalde tijdstippen zijn er wat meer wolven. En ja, ze zeggen. Altijd, dat doet hij anders nooit hoor. Nee. Wolven zijn echt mensenschuw. En mensen moeten de wolven ook niet gaan voeren, hè, je moet ook geen etensresten achterlaten. En uh, ja, dus het is nog wel een discussie hier. En de, de, de, de rentmeester Femke van der Linden maakt zich zorgen. En de, de wolf was niet bank. En dat is eigenlijk een beetje raar. Want dat moet de wolf eigenlijk wel doen. Nou goed, uiteindelijk is er nog een discussie. En ze denken dat het een, een... Wat zeiden ze ook weer, dat was wel grappig. Een verwilderde zwerfwolf was. Ah. Een wat voor wolf? Een verwilderde zwerfwolf. Ja, ik denk dat zwerfwolven altijd wild zijn. En dat dacht ik ook. Wat is maar, dat nou voor gelul? Dat is een, ja, sommigen willen zich eruit lullen. Zeg maar, nou, de wolf heeft ook recht op zijn plaats in Nederland. Zeker. Ik heb trouwens nog wel een heel leuk artikel voor mannen. Ja? Doe maar even Ja, naast. dat is een man uit de Verenigde Staten. Die heeft 412 miljoen dollar toegekend gekregen... na een verkeerd gezette injectie in zijn penis. Ach, godverdamme. Ja, hij kwam dus naar het ziekenhuis... voor een uh, behandeling voor vermoeidheid en gewichtsverlies. Ja? En de kliniek uh, zou hem verkeerd hebben gediagnosticeerd. En ze hebben dus behandeld met injecties tegen uh, erectiestoornissen. Hè? En, uh, en nu, pong! Ja, de medewerkers dat ik niet zouden hebben gezegd... dat het lichaam schade zou oplopen als ze niet akkoord gingen met de injecties. Nou, ze zijn nu bezig uh, met hoge beroepen en al die dingen meer. Maar ja, ondertussen heeft die man wel uh, uh, het ergste wat een man kan overkomen natuurlijk. Zijn mannelijkheid is natuurlijk zwaar beschadigd. Oké, okay, maar hij dus krijgt injectie tegen het injectieprobleem. Ja, aan het last Dat hij nou extra omhoog staat dan? Ja, misschien. Ja. Ik dus, vind het wel uh, heel treurig. Ja, dat je denkt, koop het ruimer broek, anders, komt, anders red je het allemaal niet. <laughs> ja, dat is een grote. Hoe oh, ja. goed, dan komen we hier nou weer terug? Ik weet het, het ook niet. niet. Painful world. Dat is ja. het altijd weer. Ach, vreselijk het leed allemaal. Nou goed, laatste plaatje voor 10 nee, eh, uur. Het is alweer 10 uur? Dat kan toch niet kloppen. Het kan toch niet kloppen. Nou goed, mooi weekend. Heel weekend. Tot volgende week. Zeker. Ja, ik vind het ook huiver Sam Fender, een nieuwe single. Yo, hier in de Logan jij people watching! Niks moois hè. Hier, mensen kijken op het terrasje. Hoi!